10 uur. NPO Radio 1. Met Ghilène Plag. Hoofdredacteur Joost Oranje van Nieuwsuur die schrijft zo even aan bij het mediaforum. Want uiteraard gaan we het hebben over die opmerkelijke transfer van Twanhuis. Hij verlaat het nieuwsuur en gaat naar RTL Late Night. Wat dus weer betekende. Humberto Dan maakt het zelf bekend gisteravond dat hij stopt met late night. En dan is onze tafel compleet. Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die zit er al. Politiek commentator Kees Boman. En inmiddels ook binnen media innovatiestratege en schrijver Marianne Zwageman. U hoort ze allemaal na het NOS Journaal met Gert Kluuk. De harde oostenwind leidt vandaag in Nederland tot extreem lage waterstanden. en Dat betekent onder meer dat er tussen nu en half vier vanmiddag geen veerboten varen tussen Den Helder en Tessel. Ook enkele afvaarten van de Naarschiermonocoog zijn in verband met het lage water gestremd. Rijkswaterstaat verwacht in Rotterdam een waterstand van ruim anderhalve meter onder NAP. Dat is de laagste stand in meer dan 50 jaar. De haringvlietsluizen zijn tot en met zondag dicht om het rivierwater binnen te houden. Anders komt de scheepvaart in problemen. Ook in Zeeland is de waterstand extreem laag. Gemeenten, energiemaatschappijen en andere partijen... moeten meer doen om, om wonenden beter te beschermen tegen hennepkwekerijen. Die zijn volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid... vooral gevaarlijk vanwege het risico op brand... doordat er is geknoeid met de elektriciteits- en de gasaansluiting. En daardoor kan een kortsluiting ontstaan. Volgens de Onderzoeksraad zijn er jaarlijks zeker 65 woningbranden... het gevolg van hennepteelt. Een ander risico is dat woningen kunnen instorten doordat er ondeugdelijke aanpassingen zijn gedaan... zoals het uitgraven van de kruipruimte. Kruip. Nederland is vanaf vandaag een maand lang voorzitter... van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat houdt in dat Nederland in maart alle vergaderingen leidt... zegt deze diplomaat. Je speelt een belangrijke rol op die manier. Tegelijkertijd, het is een roeleringsysteem, dus je bent er... Eén maand en dan komt de volgende aan de beurt. Dus je moet niet zeggen we hebben twintig verschillende prioriteiten. Je moet een keus maken wat je echt belangrijk vindt en wil bereiken in die periode. Zo wil Nederland meer aandacht vragen voor de veiligheid van militairen tijdens vredesoperaties van de VN. De politie heeft een man gearresteerd die mogelijk betrokken was bij het neerleggen van een onthoofde pop bij een islamitisch centrum. Dat gebeurde in januari in Amsterdam-Noord. Het hoofd van de pop hing aan een hek en op een briefje stond dat de islam onlosmakelijk is verbonden met brute onthoofdingen. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft het zaaltje De Verrekijker... op de campus gesloten omdat studenten er een geheime lezing hadden georganiseerd. De spreker was een vermoord veroordeelde Palestijnse activiste. Ze kregen in Israël levenslang voor het plegen van een aanslag. Het UMC Utrecht start vandaag met een proef... waarbij psychiatrische verpleegkundigen worden ingezet op de spoedeisende hulp. Volgens het UMC weten artsen en verplegers niet altijd... hoe ze een patiënt met een psychische ziekte... en bijvoorbeeld een gebroken been goed moeten helpen. Vogelspotters uit het hele land zijn daar Goeree-overvlak heen getrokken. Ze hopen daar de witkopgors te zien. Het is op dit moment zo koud in Nederland... dat het vogeltje uit Siberië zich hier prima thuis voelt. Eigenlijk komt de witkopgors niet voor in Nederland. En dus is deze spotter blij dat hij hem heeft kunnen fotograferen. Ik heb hem eindelijk. Ja, ik uh, ben drie dagen bezig geweest. Elke dag ben ik eventjes bezig kijken. uurtje lang, twee uurtjes lang. en Ik kon hem elke keer niet vinden. Iedereen om me heen die vond hem. Behalve ik. ik vond, maar nu heb ik hem. Waarschijnlijk is de vogel door de sterke oostenwind hier naartoe gevlogen. Waarom die juist in Goeree overvlakke is uitgekomen is niet duidelijk... maar de vogelaars verwachten dat het diertje genoeg eten zal vinden. Jumbo gaat alleen verder als hoofdsponsor van de Lotto Jumbo Schaats en Wielenploeg. De supermarktketen blijft nog minimaal vijf jaar geldschieter. Gisteren maakte de andere sponsor Lotto bekend... na dit jaar te stoppen als sponsor. In de schaatsploeg zitten onder andere Kjeld Nuis, Sven Kramer en Karijn Achterekte bij de wielerploegrijder Robert Geesink en Dylan Groenewegen. In de schaats- en wielerwereld is een contract voor vijf jaar erg lang. Meestal duren de sponsorcontracten een jaar of twee. Het weer in het noorden zonnig, in het zuiden meer bewolking. Het wordt vanmiddag niet warmer dan min 3 tot 0 graden. Het voelt wel veel kouder aan door de soms harde oostenwind. Komende nacht opnieuw matig tot strenge vorst. Morgen meer bewolking en morgenavond in het zuiden kans op wat sneeuw. Gert, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer bij Zwaan. Problemen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. door een ongeluk met een vrachtwagen bij knopend kooibeer. 20 minuten vertraging daar, twee rijstroken zijn dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht is nog steeds dicht bij Den Haag. door een lekkage. Aan de andere kant loopt het ook vast, ook daar is de rijbaan afgesloten. Duurt waarschijnlijk tot het middaguur. De A16 Breda richting Rotterdam. door een spoedreparatie bij de Afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer. Twee rijstroken zijn op de parallelbaan dicht. Vraag een schilder wat DAB Plus is en je hoort. DAB Plus, ja, dat is die nieuwe lak met, met een dubbele UV-coating, toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste op de stijger. En DAB Plus Digitale Radio zit gratis in de lucht. Dus toe aan een nieuwe radio, kies dan voor DAB Plus. Het digitale alternatief voor FM. Let's get digital. radio digital. Check digitalradio.nl. Wist je dat fysiotherapie al enkele jaren een universitaire opleiding heeft? Op de campus van SOMT in Amersfoort word je opgeleid tot universitaire master in fysiotherapie. Ook voor studenten geneeskunde een ideale alternatieve keuze. SOMT University of Fysiotherapy.nl De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Maar weet jij wat er speelt in jouw gemeente? In je regionale krant lees je er alles over, waardoor je beter kunt kiezen. Neem nu een verkiezingsabonnement op de krant uit jouw regio. Vier weken lang, voor maar één euro per week. Ga naar krant.nl, ook voor de actievoorwaarden. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl slash longlist. Op zoek naar een leaseauto met karakter?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 Vanavond in Brandpunt Plus. 1 op de 10 jongeren in ons land krijgt een vorm van jeugdhulp. Maar de jeugdzorg staat met een hoge werkdruk en lange wachtlijsten onder druk. Toch zijn er mensen die kansen zien voor vernieuwing. Op zoek naar de plus van de jeugdzorg. Vanavond in Brandpunt Plus. Om 9 uur bij de KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Kilene Plag met nu. En de media. En met Joost Oranje van Nieuwsuur, Kim Putters van het SCP... politiek-analist Kees Boman en Marianne Zwageman... gaan we het zo meteen hebben over de transferperikelen in Showbiz City. Maar Marianne, eerst jouw mediamoment. Dat gaat over online-videodienst Zoom In. Ja, dat klopt. Mijn, mijn mediamoment is een YouTube-filmpje... dat ik gisteravond zag, gemaakt door Ernst Lissauer. En Ernst Lissauer is misschien niet een hele bekende naam... voor de luisteraars van deze zender, maar... Kees kent hem ongetwijfeld wel. De man loopt al een jaar of 15 rond met een camera op zijn nek in, uh, op het Binnenhof. En is daar zo'n um, zo camjo. Dus hij filmt en hij interviewt ook. En heeft daarin een hele eigen stijl. En hij deed dat altijd voor Zoom In. Maar hij is daar nu ontslagen. En hij begint voor zichzelf. En ik vind daar twee aspecten interessant aan. Het eerste is: ik erger me natuurlijk al heel lange tijd over het feit dat er op YouTube vooral ja, inhoudsloos amusement komt bovendrijven. Meisjes die gezichtjes op hun hoofd tekenen en jongens die gamen. En het zou zo interessant zijn om die casus nou eens te volgen met ernst of het hem lukt... als, als freelance uh, zelfstandig uh, online videojournalist. Ja. Of hij daar ook een boterhammetje mee kan verdienen op YouTube. Dat vind ik interessant om te volgen. Um, Want je hebt daar geld voor nodig en sponsors voor nodig. Uh, hij heeft dus nu uh, ook een, een YouTube-contract zoals Enzo Knol dat ook heeft. Uh, en moet dus proberen op basis van de advertenties op YouTube... Uh, ja, dat, de, de, ja. Zijn, zijn, zijn broek op te kunnen houden. Uh, en, en ja, journalisten hebben die route eigenlijk nog niet echt kunnen aanboren. Je hebt misschien ook meer schaalgrootte nodig dan dat uh, lukt in, uh, in Nederland. Maar ik vind dat heel interessant om te volgen. En wat verder interessant is, is dat hij dus ontslagen is bij Zoom In. Zoom In is misschien ook niet de naam die de luisteraars van deze zender kennen, maar dat is een, een heel groot online videobedrijf, een Nederlands bedrijf, dat claimt uh, dat ze het vijfde uh, grootste netwerk op YouTube zijn wereldwijd. Dat klinkt, ik, Ja, Ik denk dat dat niet waar is. De oprichter van dit bedrijf, Jan Riemens... Die, die ligt volgens mij echt alles aan elkaar vast. Ik heb ook wel eens met dit bedrijf te maken gehad... in de tijd dat ik nog bij de Telegraaf werkte. Ze hebben toen ook een deel van hun bedrijf aan TMG verkocht. Later, toen ik er al weg was. Dat bleek allemaal niet te kloppen. Ze hebben dit bedrijf in 2015 aan een Zweeds mediabedrijf verkocht. Die hebben daar een enorme afboeking op moeten doen. Dus ook daar blijkt dat er mm. nogal wat gelogen wordt over, over de cijfers van dit bedrijf. Ze komen bedrijf. voor jouw rekening. Ik kan het niet checken Hoe nou, je nu allemaal en, beweert. Maar... En, en mag ik deze zin dan even afmaken? Want uh, Peter Olsthoorn, uh, de onderzoeksjournalist... Mm -hmm. die ook al jarenlang zich heeft vastgebeten in Pretium Telecom... Ja, ja. en daar ook diverse rechtszaken aan zijn broek op heeft gehad... die die altijd wint. Die, die is al een tijd hiermee bezig met dat hele Zoom-in-dossier... Okay. van hoe zit dat nou? Maar die krijgt dat niet gepubliceerd. Dus Broadcast Magazine wil het bijvoorbeeld niet publiceren... omdat de advocaten van uh, Zoom-in... En daar al op de stoep liggen, voordat er één letter is geschreven En dat vind ik toch wel zorgelijk. Want het gaat hier over een mediabedrijf... dat ook claimt journalistiek te bedrijven. En die snoeren dus een journalist de mond... die daarover probeert te publiceren. Dus Joost Oranje zit hier, ik wil graag een oproep aan Joost doen. Duik daar nou eens in. Dat kan toch niet waar zijn dat een Nederlands mediabedrijf... andere journalisten verbiedt om te publiceren. Dan moeten we eens even induiken in dat hele verhaal. Misschien is het leuk voor Nieuwsuur. Neem het mee. De ook, oh, dat is over het algemeen een soort... we gaan het ja. ja, we nemen het mee. <laughs> Want dan staat het ergens onderaan. Kees, dat is voor jou leuk. Je bent toch aan het vloggen? Misschien ja, zeker. kan je het zo nou, op Ik ben uh, geïnteresseerd in de mogelijkheden die ja. je uh, bij YouTube krijgt om daar ook uh, journalistieke vlogs, serieuze journalistieke vlogs uh, te kunnen uitzenden bij de publieke omroep of via de publieke omroep was dat nog steeds uh, niet echt mogelijk. Een heel ingewikkeld rechten, toestand. Ja. zo. Mm. Daar is, weet maar Jan en meer van de. Nou, mediawet vooral, hè? Oh, ja, nou ja, als dingen zoiets. die niet mogen. Ja, ja. en uh, nou ja, vooral niet mogen en daardoor ook veel te laat zijn als publieke ja. omroep, want dat is wel de plek waar je, je ook moet laten zien en moet laten horen. Dus Kees Vlocht voorlopig door ook? Ik, zal zeker, ik ben daar zeker mee bezig om op een, een of andere manier... daarmee, door, daarmee te gaan, door te gaan, op een serieuze manier. Dan het nieuws. Uh, een moeilijk moment. Tegelijkertijd gisteravond voor Humberto Tan... bij het slot van RTL Late Night. Ik ga stoppen met RTL Late Night. Um, dat is niet op eigen verzoek. Dat is op verzoek van de leiding van RTL 4. Uh, RTL heeft me gevraagd uh, om te stoppen... omdat zij uh, vertrouwen hebben in een andere toekomst voor dit programma. Ik ben het niet met die beslissing eens. Ik respecteer de beslissing wel. De afgelopen vijf jaar heb ik met echt ontstellend veel plezier dit programma gemaakt. Was het allemaal goed? Nee. Maar was het met liefde gemaakt? Was het met passie gemaakt? Is het met medewerkers gemaakt die er alles voor hebben gegeven? Ja. ja sowieso moedig om het op die manier volgens mij zelf bekend te maken. Zeker. Ja. Ja. En tegelijkertijd, de geluiden gingen al zo lang, dit was bijna eh, niet meer te voorkomen. Is dat het gevoel wat hier ook over heerst, Marian? Nou, je wist natuurlijk op het moment dat Erland Galjaard, de programmadirecteur van RTL, ontslagen werd, eh, dat er in zijn slipstream een heleboel mensen bij RTL nog gaan sneuvelen. En dat toen eh, ja wel de meest genoemde naam was. Mm. Uh, dus ik denk niet dat iemand heel erg verrast is uh, hierover. En uh, je ziet ook dat, het, dat er dus ook heel snel wordt ingegrepen... Hè, door die nieuwe leiding bij RTL. Want Erland zit er officieel nog. Volgens mij werd hij, hij ook nog aangehaald in het persbericht hierover. Terwijl dit natuurlijk ja. niet zijn besluit ge geweest is. Dat, dat, dat kan niet. Uh, dus ze zien nu wel bij RTL dat ze dus heel rap uh, in moeten grijpen. Ja, want Erland en Humberto hebben wel samen naar destijds opgezet, hè, zou je kunnen zeggen. Nou ja, Erland Galjaard is natuurlijk ook een man die te lang is blijven zitten op die plek bij RTL en, en, en te lang dingen heeft laten dooretteren, terwijl er al eerder ingegrepen had moeten worden. En nu zie je dus en dat... dat doe je op, dat, je op de uh... kijkcijfers die al langere ja. tijds zijn. Ja, ja, dus nu zie je dat dat wel heel snel wel gebeurt. Het betekent dat de opvolger ook al bekend is. Twan Huis dus. Uh, Joost Oranje, dan kijk ik even naar jou als hoofdredacteur van Nieuwsuur. Zijn jullie een beetje bekomen van de schok? Want nou ja, ik las al ergens in een reactie Twan Huis, wat was Mr. NPO zo ongeveer? Ja, ja. Ja, nee, het is natuurlijk een, een, een enorme adelating uh, voor ons. Twan is natuurlijk uh, do, op- en topjournalist. Uh, echt een journalistiek dier. Natuurlijk ontzettend veel ervaring ook. Uh, uh, ook met het presenteren natuurlijk. Hij doet dat al twaalf jaar. Uh -huh. Ook als je de voorganger van Nieuwsuur uh, Nova erbij betrekt. Uh, dus bijna twaalf jaar. Dus dat is ook wel een hele lange periode. En daarmee word je natuurlijk ook echt een anker. Wat hij ook was. Samen met Marielle natuurlijk bij ons. Uh -huh. Uh, dus uh, als zo'n kans voorbij komt en iemand pakt dat... wat uh, allemaal te respecteren is en te begrijpen... Uh, maar dat neemt niet weg, dat dat, dat, dat voor ons... Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk vervelend, ja. jammer. Uh, en we zullen hem missen. Ja, met de eindredacteur ook, Marij ja, waar een van de de al met, met die heel lang werkt, gaat, ook, uh, gaat, gaat mee. Uh, en ik snap dat ook wel, want ze moeten daar natuurlijk... een, uh, een, een heel nieuw uh, programma gaan ontwikkelen en uit de, uit de grond stampen. Dus dat is allemaal heel begrijpelijk. En ook als er zoiets voorbij komt, is dat ook begrijpelijk. En zo gaat het nou eenmaal in deze wereld. Wij hebben op onze beurt van Nieuwsuur... Uh, ook mensen van RTL aangetrokken, laten we eerlijk ja. zijn. Hè. Laatste Matthijs Bouwman nog. Uh, maar nou ja, Marielle, twee weken toch ooit? Die kwam ook van zelf, RTL. Ja. die uh, natuurlijk ook van RTL kwam. Dus het gaat uh, heen en weer, dit soort dingen gebeuren. Uh, maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk heel jammer is. En dat we Twan en ook Marij uh, heel veel succes wensen bij ja. RTL. En, ja. uh, wij gaan moedig voorwaarts, want zo is het ook alweer. Ik wou net zeggen, het nieuwsuur gaat gewoon door. En uh, late night zal uh, van toon zeker gaan veranderen. Dat hoorde Humberto natuurlijk ook zeggen: dat, uh, dat ze die eens met. Uh, de, de andere koers die gevaren gaat worden met het programma. Kees Boman, kun je er een voorstelling bij maken nou ja, vanuit die late night. Uh, nou ja, ik kan goed. me inderdaad wat Joost zegt, kan ik me heel goed voorstellen dat je na twaalf jaar uh, hetzelfde gedaan te ja. hebben uh, iets anders wil. Maar hoe zo'n programma eruit gaat zien? Nou ja, ik ben daar heel nieuwsgierig naar en uh, ik ben ook nieuwsgierig hoe zich dat gaat ontwikkelen bij de commerciële. En misschien, maar, misschien is dat wensdenken. Uh, dat er nu een soort, soort, soort uh, keerpunt uh, gaande is. Of dat er in ieder geval naar gezocht wordt. Dat uh, de infotainment en amusementtelevisie. dat dat uh, nou niet op zijn retour is. maar dat we daar heel veel van hebben. En dat er misschien ook bij commerciële zenders wordt nagedacht. dat uh, de informatieve kant. dat daar wel degelijk een, uh, een profijtelijke investeringskant uh, aan zit. Even los van reclame, want het loopt bij RTL sowieso al terug. Maar dat er misschien wel wat meer keuze wordt gemaakt voor wat meer informatie, wat steviger informatie, wat journalistieker. Ah, ja. en, en ik denk dat je met de keuze van Twan Huis sowieso dat binnenhaalt. Ja, Twan Huis kan ook Holleder interviewen en Marco Bossato, dat hebben we gezien. Bij maar Tour, eh, uiteindelijk ja. is zijn karakter een journalistiek karakter. En eh, nou ja, daar kiest dus blijkbaar RTL voor en ja. dat doen ze niet voor niks. Dat is ook een lijkt mij ook iets een van een koersverandering. Kim Putters? Nou, dat nou, laatste, daar ben ik zeker voor. Ik denk dat de ruimte voor onderzoeksjournalistiek... voor meer nieuwsdeling en informatiedelen goed is. Maar ik zou toch ook wat aardigs over Umberto Tan... En, ja. en RTL Late Night willen zeggen. Want ik vond eerlijk gezegd... Uh, dat de combinatie van uh, overdracht van informatie... van serieuze kwesties... had serieuze gasten aan tafel... in combinatie met entertainment... vond ik eerlijk gezegd een unieke combinatie... Uh, die we uh, elders op televisie eigenlijk helemaal niet... Niet zien. Ja. Uh, sterker nog, misschien zou het ook uh, de publieke omroep wel goed uh, doen om zo'n soort programma uh, te brengen. Maar bij Jinek combinatie... Zie je toch ook wel de combinatie. Ja, Ginek doet dat ook een beetje. Umberto misschien net iets meer ook in combinatie met entertainment. Maar ik vind ook die formule naast stevige onderzoeksjournalistiek en goede talkshows ja. over echt helemaal in de diepte van de inhoud. Maar dit is volgens mij wel een formule... die we ook op televisie uh, nodig maar hebben. Maar kennelijk was het uitgewerkt. Nou, blijkbaar. Ja, kijkcijfers, de, ja, dat is de wereld waar jullie in zitten. Natuurlijk, de kijkcijfers, dat begrijp ik heel goed. Maar als ik er van, als buitenstaande naar kijk... ook het belang van informatiedelen, nieuwsscharing... maar ook brede publieke bereiken... dan vind ik ook dat RTL Late Night wel in, in zo'n formule had. Ja. Nou ja, zeg, dat, is wel, wel, dat is wel goed om, om te zeggen, inderdaad. hoor. Want de vraag Frits... Uh, ritme, uh, spits die zei gisteren. Dat, dat hebben wij niet in het fragment mm -hmm. gehoord, maar bij het einde brak hij eigenlijk in om uh, uh, iets aardigs te ja. zeggen over ombert Toetan. Want inderdaad, ik vond het heel opmerkelijk. Dan zouden wij. Uh, ons een, een, misschien wel een voorbeeld aan kunnen nemen om gewoon publiek op te zenden, te zeggen er is een besluit genomen door de bazen en daar ben ik het niet mee eens. Ja. He, dat is, vind ik, eigenlijk heel dapper. Het is een memorabel moment toch wel. En uh, Frits Pits die zei van ja, het is onterecht en uh, ook door de publieke opinie is hij waarschijnlijk uh, uh, gevallen he, dat RTL daar uh, gevoelig voor was. Nou, dat weten we allemaal niet. Maar uh, het is wel zo dat uh, die, die empathie die hij soms in dat programma uh, legde, wel, zee, wel, wel degelijk uh, goed was. Ik herinner maar in uitzending van Nederlandse jongens... die bij die uh, terroristische aanslag in Parijs waren, ja. die Bataclan. Mm -hmm. ja. En hij had al die jongens in, ja. uh, aan tafel. Ja. En dat was uh, ontroerend ja. natuurlijk, vanwege het gegeven. Maar dat was ook journalistiek uh, hartstikke goed. Want hij liet die jongens gewoon vertellen wat daar uh, gebeurd was. En dat vond ik uh, journalistiek met, op hoog niveau. Maar dan met de verhalen die jullie uh, nu ook vertellen... en de hulde die jullie geven aan Tan. Zegt het iets over... De, de, ...de houdbaarheidsdatum die een nou ja, presentator dat, dat tegenwoordig heeft. He, dat, die dat is dat hij bij hem zo kort is gebleken in deze rol. Want we natuurlijk alles hij... zelf, korte spanningsbogen... ...we willen ja. al snel weer iets anders, iets ja, nieuws. En ook bij hem ook het, toen hij begon met dit programma was hij, was hij een verrassing... Ja. ...en was het heel fris, En vond ja. iedereen het heel leuk... Ongroepman ...en ging, van het jaar. ging, ging, ging door de miljoen en de van het jaar. En dan, en dan in twee, drie jaar kantelt dat zo hard. Je ziet dat ook in het bedrijfsleven. He. Daar gaan topmannen ook veel minder lang mee dan, dan voorheen... Dus het heeft wel iets te maken met uh, ja, de kritiek... die iedereen ook de hele dag maar spuit over alles. Dat ook dit weer een talkshow-achtige zetting is geworden... waar mensen dingen vinden van dingen. Uh, dus dat, dat, dat is, dat, daar heeft het denk ik wel een klein beetje mee te maken. Maar ik denk dat Humberto ook zichzelf een beetje aan moet kijken... Uh, want ik heb me bij hem wel heel vaak verbaasd... over alle dingen die hij daarnaast nog doet. Hij moest ook nog stoelen verkopen en keukenwinkels openen. En ik heb zelf ook wel eens een paar keer in dat programma gekeken en, of gezeten. En dan had je het gevoel van, ja, hij komt een beetje binnenzeilen zeilen... als de, de gast al in de make-up zitten. Omdat hij ook nog zoveel andere dingen te doen had. En ik denk dat dat ook niet kan bij zo'n programma. Dat je ook gewoon zelf... Ook als presentator, gewoon heel goed met de inhoud bezig ja, maar om ik zijn. Ik neem aan dat hij toch gedurende de hele dag wel. Misschien niet fysiek aanwezig. Ik kan me me niet wel voorstellen hoe je, programma. Programma. hoe je dat allemaal kunt combineren. Dat als je zo'n programma dagelijks doet, moet dat volgens mij ook het belangrijkste zijn wat je doet. En misschien ook wel het enige wat je doet. En als je dan ochtends nog een keukenwinkel staat te openen... Dan denk ik ja, ik, ik, ik, ik, ik vond het wel ingewikkeld. En je ziet ook op die redactie is ook heel veel wisseling van de wacht geweest. Hè. Dus nog niet zo lang geleden was Thomas Hendricks, die voorheen hoofdredacteur van Quest was, hoofdredacteur van het jaar, een van de beste die er in de tijdschrift de wereld rondliep. Uh, die is daar hele korte tijd hoofdredacteur geweest, maar was ook al heel snel weer weg. Ja. Dus het is natuurlijk niet alleen Umberto aan te rekenen. Het is ook echt op die redactie het een en ander echt wel mis, uh, misgegaan. Maar dat zal ook wel het een en ander gaan gebeuren nu. Neem ah ja, ik aan. ik nou ja, sowieso niet sowieso Joost wat voor soort programma het dan wordt. Je hebt ongetwijfeld wel met Van over gehad. Wat, wat, ja, gaat, wat gaat hij daar doen dan? Nou, ik denk niet dat ik nou de eerste ben deel. om daar heel veel over te gaan zeggen. Dat, ja, dat, is, dat is uh, op, het, op het andere net bij een andere zender. En ik wens je veel succes. Je, je, je, hoeft, je, je hoeft natuurlijk geen... Um, uh, Einstein te zijn om te zien. Dat met de komst van Twan. Uh, en ook Marij trouwens. Uh, dat zijn natuurlijk gewoon hele goede journalisten. Die, uh, uh, en, en dat, dat gooien je natuurlijk niet weg als ze die overstap nemen, dus uh, ja. meenemen. Dus ik denk dat, uh, wat Kees ook zegt... Dat, dat de invulling van het programma journalistieker zal, uh, zal worden. Ja, dat is alleen maar goed. Meer concurrentie op het journalistieke speelveld zijn we natuurlijk allemaal voor. Uh, dus ik denk dat we daar, uh, dat we daar rekening mee ja, moeten houden. Dus de, de, de koers, Marjan van RTL, wordt daarmee ook journalistieker... om tegenwicht te bieden tegen een Jinek en Pauw en dergelijke? Ja, en laten we niet vergeten... Dit, dit tijdslot in Nederland is een beetje ontwikkeld en uitgevonden... ooit door, uh, de, ook, ook door journalisten, door Barend en van Dorp. Ja. Dus het is ooit ook op RTL... Als Journalistiek begonnen, hè? dus het is ook misschien niet een hele grote, enorme, grote koerswijziging. En RTL is zichzelf ook een journalistiek bedrijf hè? Ja. met uh, nieuws. Maar goed, dit wordt wel door een buitenproducent gemaakt. Dus het, de, de nieuwsredactie heeft er niet zoveel mee te maken. Maar misschien gaat dat ook wel veranderen. Ja. Ik weet dat het gaat niet. Voorlopig gaat dan nog uh, door tot aan uh, de zomer. Wat hem ook hier denk ik, dat hij uh, in ieder geval dus door is om gewoon de uitzendingen te blijven maken. En wat het dan gaat worden... Uh, Jij zegt het nog niet, Joost. Wij moeten er nog even op wachten. Succes in ieder geval ook het, met het vinden weet het van het ook, nieuwe mensen. Oh, je ook weet echt het hoor. Ook ik niet. heb echt een andere baan en uh, daar hebben we het druk genoeg. Maar mee. Maar als je zo lang met elkaar werkt, dan heb je volgens mij wel gesprekken. Ja, daar. nee, tuurlijk. Dat, dat, dat wel. maar... Uh, dat is de uitzending. Dat, Buiten de uitzending om. We praten zo even verder. <gif> <gif> hebben jullie al zicht op.? Moeten we niet dan wie, over de transfer van Kees hebben? <gif> dat heb ik vanochtend al met één zin dat gedaan. Ja, oh, één zin. Ja, ja, je hebt toch. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, Hij blijft, ja. dus uh, okay. ja, blijft gewoon binnen het bestel. Dus dat is ook. Uh, <gif> <Okay. gif> Daar gaat tegenwoordig ook iedereen gewoon nee, Ik helemaal op voorbereid. Maar, ja. maar goed, dan. Uh. Maar had jij graag Kees Boman als opvolger willen hebben? van Nou ja, nu kan dat niet meer. Nu die overstap naar Max maakt. Dan gaat het echt Ja, sorry. Dat het moment is voorbij. Maar hebben jullie al zicht op.? Dat mag je ook hier bekend maken hoor. Wil. Dat zijn we, ja, het is natuurlijk evident. Natuurlijk gaan we daar goed naar kijken. Ja. En denken we Maar is er na. iemand? Ga ik er niks over zeggen. Echt niet. Dat is dus een ja, maar je wilt nog niet meteen nee, nee, nee, maken. Nee, nee, dat is ook geen ja. Ik zeg, ik zeg er niks over. Want jullie zijn en dat is ook het. Joost Karrof... toch niet zo lang geleden uh, op tragische wijze kwijtgeraakt. Dat, dus het slaat ja, wel een enorm gat in. Uh... Nou ja, uh, Joost was natuurlijk een van onze... Uh, we hebben, uh, zoals jullie weten, twee invalpresentatoren... en twee vaste enkers. Ja. En... Uh, ja, het overlijden van Joost, dat is natuurlijk sowieso uh, tot nu toe de zwartste bladzij in de uh -huh. geschiedenis van Nieuwsuur. Dat heeft natuurlijk enorme impact gehad en nog steeds. Ja. Um... Maar we zijn natuurlijk de afgelopen maanden niet stilgezeten. En zijn we ook daarover aan het kijken. Dus nu komt dit voorbij. Dus dat is ook wel weer fijn. Dat we dat allemaal een beetje met elkaar kunnen verbinden. We hebben natuurlijk een beetje zicht op het veld. Dus dat gaan we natuurlijk zo goed mogelijk proberen in te vullen. Maar goed, jullie snappen ook. Dat is een gevoelig punt. Daar ga ik je natuurlijk niet over praten. een krachtige vrouwelijke enkers in Nieuwsuur. Het lijkt me een prachtig beeld. Het zou zomaar kunnen, Kim. We gaan echt Oeh, ons best doen. Ja, je bent nou, ja. goed bezig, Kim Putters. Ga door. Nou, We gaan niet. het hier laten. Vlog, oh. Misschien een vlog? Ja, ja, nou, ik ga er eens over nadenken. Joost, dank je wel dat je even aanschoof hier. gedaan. Dan iets heel anders, wat denk ik op veel mensen ook indruk heeft gemaakt: Q-Music DJ Stefan Bouwman. Die ontroerde gisteren veel van de luisteraars door openhartig te spreken over zijn depressie. Ik heb beloofd om altijd eerlijk te zijn op de radio. En um, het gaat gewoon niet goed met me. <laughs> en dat wil ik heel graag met je delen, omdat jij ook altijd alles met mij deelt als je luistert. En ik voel me gewoon kloten. En um, daar rust een enorme taboe op in de maatschappij. En we durven daar niet over te praten met z'n allen. Want er zijn heel veel mensen die zich uh, dagelijks, net als ik, enorm alleen voelen. Bear with me, het moet er gewoon uit. En dan is het eruit. Ja, ik vond het heftig hoor. Ja, heel, uh, heel, ja heel, heel moedig ook. Je krijgt kippenvast als ik ja. het weer beluister. Uh, Kijk, er zit een enorm stigma op, uh, op geestelijke problemen... op psychische problemen van mensen. Dat zien we ook in al onze onderzoeken. Niet iedereen durft ervoor uit te komen. Als je het eenmaal bespreekbaar maakt... dan blijkt het heel dichtbij bijna altijd aanwezig te zijn. In de familie, in een gezin of bij jezelf. Alleen, het is niet iets waar we meteen over spreken. Maar doordat iemand met een, ja, toch een publieke rol dat doet... Maak je dingen bespreekbaar, breek je wel een taboe. Ik vond het knap. Ja, En belangrijk, Marian, dat, dat een dj, dat iemand nou ja, die, die vaak veel aanzien ja. heeft... bij, bij luisteraars, nou, bij zijn doelgroep, op die manier een statement maakt. Als ik even naar de mediakant ga... want ik moest wel een traantje wegpinken toen ik dit hoorde. Ja. Uh, maar ik ben nog opgegroeid in een tijd met Alfred Lagarde en zo. Dat dj's waren een soort rocksterren onbereikbare goden mm -hmm. ja, die in Camaro's naar de studio reden... met blote vrouwen aan boord en flessen whisky onder de, onder de stoel. En, en, en dat was een andere tijd. En ik heb hier wel eens een discussie over gehad met uh, Roep Esther, dat is de programmamanager bij, bij Q-Music. Van Waarom zijn die dj's die tegenwoordig vooral bij Q-Music op zender zijn... Ja, toch allemaal van die... Ja, jongetjes die niks meemaken in hun leven. En toen zei Rob tegen mij... van: maar dit is oma verteld, wat jij nu zegt. Want wij bij Q-Music vinden juist belangrijk... dat onze diertjes midden tussen het publiek staan... Mm. en niet de diertjes van vroeger die op dat, op dat podium stonden. En dit vind ik daar zo'n ontzettend mooi voorbeeld van. Uh, dus even los van de moed van deze jongen... dat hij dat dit verhaal op deze manier heeft verteld... denk ik ook dat Q-Music daarmee iets heel goeds doet, namelijk als je jongeren wilt bereiken met radio, wat daar lastig is... Hè, want dit is toch ook een bejaard medium... Uh, dan doe je er goed aan om jonge mensen daar neer te zetten... die ook de, de jonge mensenproblemen die jonge mensen hebben... Uh, gewoon bespreekbaar maken op zender. Dus ik vind het ook vanuit echt de echte mediakant... vind ik het wel heel interessant wat, wat hier gebeurt. Ja, want dat taboe is er nog altijd volgens jullie? Ik heb het idee dat we steeds meer verhalen... juist ook van bekende Nederlanders horen die zich erover uiten. Er is, er is meer openheid ja. dan er ooit geweest. Dus dat is wel zo, maar het is nog steeds lastig. Kijk, het, het is ook gewoon lastig om over te spreken. Hè? Dus je, je moet het ook maar, maar doen, Durfens. En hij schrijft schetst zelf ook, het komt er ineens zo uit. Hè? Mm -hmm. Dus het is ook niet... Het ja. niet bedub... dat is, dat is lastig. Als je een gebroken been hebt... dan ziet iedereen het en dan wordt het gerepareerd... en dan ben je na zes weken ervan af. Maar dit draag je elke dag met je mee. Ja, er ligt nog steeds een taboe op. Ook op de werkvloer overigens. Dat blijkt ook, uh, ook uit onze onderzoeken. We kijken regelmatig naar ziekte, ziekteverzuim... en uh, wat personeel op de werkvloer zo meemaakt. En dan komt dit er bijna altijd uit... als een van de meest moeilijke aandoeningen... om over te spreken met je werkgever. Juist omdat ook het gevoel bestaat... Het zal me wel altijd nagedragen worden. Ook al gaat ja. het weer een tijdje beter met me. Ze weten dat er iets met me aan de hand is. Ja, ja. Dus het is lastig om over te praten. Maar ja. ook in de uitzending verwerkt. Hè? Dus bijvoorbeeld Patrick Kikke, die ook op alle zenders wel heeft gezeten. geëindigd is bij Veronica. Die is ook een aantal keren uitgevallen met een burn-out/slash depressie. Daar praat hij ook heel open over. Maar nooit echt zo in de uitzending. Nee. Mm -hmm. en en dat het gaat inderdaad in wel. Uh, ja, vanuit mijn denken gaat het ver. Ik zou het niet durven. Uh, maar het heeft inderdaad. Maar je, wel je zou het niet durven of ook niet willen doen? Ik zou nee, ik zou het ook niet doen. En ik wil je zou de. met niet ons, ons delen, Kees? Ja, uh, de brexit. Uh, <laughs> de, de, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En de houdbaarheidsdatum van Rutte. Nee, ik wil er geen grapje over maken. Ik denk dat het ook met de, deze tijd te maken heeft. Juist precies het willen delen. Via Facebook, via social media. Uh, jongeren, die zijn. ik zie het ook uh, bij studenten van mij. Ik geef ook les aan de universiteit een dag. En dan zie ik ook hoe gemakkelijk zij over bepaalde zaken, privézaken... Uh, durven praten. Misschien niet direct face-to-face. Uh, mm -hmm. uh, uh, -face, maar wel op social media. En daar is dit misschien ook wel een, een voorbeeld van. Dat men het gewoner vindt om ook het persoonlijke te delen. Ik kijk er wel van op. Uh, het is maar natuurlijk... twijfel je aan het nut ervan ook? Je... Nou, niet direct. Ik denk dat het zeker jongere uh, mensen uh, aanspreekt... en daar minder verbaasd uh, over zijn dan, uh, dan ik. ik. En ben, moed geeft ook. En zeker moed geeft. Ja, ja. ik ben eerder opgevoed in, uh, in secrecy... Als het, daarover, als het over problemen ging. Ja. En nu is uh, soms, vind ik wel, een beetje het omgekeerde... Uh, en misschien ook wel te veel, maar ja, als, dit, uh, als deze jongen dat doet... en dat uh, nee. mensen zich daarin herkennen, hey, het is geen taboe meer... Ja. wat Kim Putters zegt, nou, dan heb je in ieder geval iets, uh, iets hey, bereikt. Wat, wat een interessante verbinding met, met, met jouw politieke verslaggeving is... is dat dit soort verhalen soms veel meer impact ook richting politici kunnen hebben... dat als er iets gebeurt, als zo iemand in één keer in de problemen raakt... dat er wel opvang moet zijn. Dat je niet op een wachtlijst terecht moet komen. Dat je, dat je iemand kunt bellen. En daar zijn grote problemen, ook in de GGZ. Dus die verbinding naar de politiek. Denk ik denk, ja, misschien dat zo'n verhaal meer impact de heeft... Soms in de dan naar. drie debatten in de Tweede Kamer nou ja, en het, over... En, en, en wat je zegt, maar gewoon ook het persoonlijke laten zien. Ja. Want we hebben nu in een, een, een paar weken tijd... we, hebben, we horen deze jongen... Uh, we hebben Umberto Tant gisteren uh, zien breken... Uh, en Halber huilstraat ja. niet ja. te vergeten. Nou dat, uh, dat oh, huilende mannen? Is, huilende mannen, ja dat is. Uh, dat, ook het huilen wordt uh, genderneutraal. <laughs> dat is een mooie afsluiter. <laughs> Dank, Kees Boeman en Marianne Swaagman. Dank jullie wel. En naar nieuws. Ja, de NOS. Tienduizenden Australiërs hebben afgelopen tijd hun niet geregistreerde vuurwapens ingeleverd. Er was in Australië een speciale inleverperiode ingesteld. En als mensen daar gebruik van maakten, dan werden ze niet vervolgd. Dat leverden in totaal ruim 57 ...duizend wapens op, waaronder een aantal bijzondere, ...zoals een raketwerper, een machinegeweer uit de Eerste Wereldoorlog... ...en een revolver uit 1856. Contact met correspondent Robert Portier van de NOS. Robert, waarom heeft Australië die amnestiemaatregel eigenlijk ingesteld? Ja, ze willen natuurlijk het aantal illegale wapens... ...dat in, in omloop is, flink verminderen... Uh, dat lijkt ook succes te hebben gehad. Hè. Het uh, precieze aantal is uh, 57.324 stuks. Nou, dat is natuurlijk een groot aantal voor een land met slechts 24 miljoen inwoners... waar wapens toch eigenlijk wel een uitzondering zijn. Mm -hmm. uh, die wapens die konden worden ingeleverd om alsnog geregistreerd te worden... of om vernietigd te worden. Nou, sowieso zullen de 2500 automatische wapens uh, die werden ingeleverd worden vernietigd... want het uh, bezit daarvan is in Australië verboden sinds een schietpartij in 1996 waarbij 35 mensen om het leven kwamen. Maar ja, je noemde het net al, hè, er zaten een paar pareltjes tussen. Een raketwerper, die werd uh, gevonden op een, uh, een vuilnishoop... en werd vervolgens ingeleverd bij, uh, bij een wapenhandelaar. Uh, die andere, ja, dat pistool uit 1856... of een machinegeweer uit de Eerste Wereldoorlog. En ja, Je vraagt je natuurlijk af, wat moet je daar nog mee? Hoeveel schade kun je daarmee aanrichten? En ja. ja, misschien waren ze daar uh, liever mee naar een anticaar gegaan. Ja. Wordt er in Australië streng gecontroleerd... op het bezit van illegale wapens? Nee, niet echt. Je ziet hier eigenlijk bijna nooit wapens, hoor. Uh, natuurlijk hebben wij ook met enige regelmaat te maken met een schietpartij. Daarbij gaat het eigenlijk bijna altijd om afrekeningen in het criminele circuit... We hebben ooit te maken gehad met die massale schietpartijen... zoals je die in Amerika veel ziet. Uh, in 1996 hadden we er één in Port Arthur. Uh, 35 mensen kwamen om het leven en direct daarna werd de wet aangepast... om het bezit van automatische wapens te verbieden. Nou, het is op dit moment uh, eigenlijk alleen mogelijk om wapens te krijgen... als je die nodig hebt voor het werk. Een, een boer bijvoorbeeld die ja. een geweer nodig heeft. Of als je een sportschutter bent, dan kun je onder strenge voorwaarden... ook nog wel een vergunning, vergunning krijgen voor zwaardere wapens... Ja, omdat die wapens in het echt zelden worden gebruikt... Ja, is de politie gewoon niet echt actief op zoek. Uh, het heeft geen echte prioriteiten. Ja, dat blijkt nu ook wel. 57.000 wapens waren er blijkbaar illegaal in omloop. Ja. Ja, we hebben er nooit van gemerkt. Ze waren nooit uh, gebruikt. Nee. Dus ja, de politie, uh, het punt van de politie wordt daarbij wel gemaakt. Goed, duidelijk. Dank voor jouw uitleg. Kost Robert Portier. Om een klein uurtje om tien voor half twaalf... dan spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag twintig, die geven we altijd een beetje cadeau. Hè. De vraag is, Vodafone wil volgend jaar... op wat voor bijzondere locatie een 4G-netwerk bouwen? Nou, hier nog even een hint. It's one small step per man. One giant leap per mankind. Ja, Je moet wel op een andere planeet leven, volgens mij... om het nu nog niet te weten. Goed, dat allemaal over een klein uur. Eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. Dat is hier Gert -Kluk. De harde oostenwind leidt vandaag in Nederland tot extreem lage waterstanden. Dat betekent onder meer dat er tussen nu en half vier vanmiddag geen veerboten varen van en naar Tessel. Ook enkele afvaarten van en naar Koog zijn geschrapt. Verder zijn de haringvlietsluizen tot en met zondag dicht om het rivierwater binnen te houden. Anders komt de scheepvaart in problemen. Gemeenten, energiemaatschappijen en andere partijen moeten omwonenden beter beschermen tegen hermkwekerijen. Die zijn volgens de onderzoeksraad voor Veiligheid vooral gevaarlijk vanwege het risico op brand. En op kwekers knoeien met de elektriciteits- en gasaansluiting. En volgens de Raad moeten energiebedrijven hun netwerken zo inrichten... dat ze beter kunnen vaststellen wanneer er ongewoon veel stroom wordt afgetapt. De politie heeft een man gearresteerd die mogelijk betrokken was... bij het neerleggen van een onthoofde pop bij een islamitisch centrum... in januari in Amsterdam-Noord. Het hoofd hing aan een hek en op een briefje stond... dat de islam ondersmakelijk is verbonden met brute onthoofdingen. En supermarkt Jumbo blijft nog zeker vijf jaar hoofdsponsor... van de schaats- en wielenploeg van onder andere Sven Kramer en Robert Geesink. Gisteren werd bekend dat de andere geldschieter Lotto na dit jaar ermee stopt. In de schaats- en wielenwereld is een contract voor vijf jaar bijzonder. Meestal duren de sponsorcontracten één of twee jaar. Dankjewel, Gert. Gaan we weer naar het verkeer Wij Nonsvaal. De A9 Amstelveen richting Alkmaar staat vier door een ongeluk met een vrachtwagen bij knoopend Kooi neer. Vier kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Den Haag gaat het weer iets beter. De A12 richting Den Haag is weer helemaal vrij. Na een waterlekkage bij Den Haag centrum. De andere kant op, vanuit Den Haag nog niet. Daar is de rijbaan nog steeds afgesloten. De A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam centrum vier kilometer door een spoedreparatie op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is Brahmakers. Die lijnen in het tweede uur van Spraakmakers gaan we het met Onno Hoes hebben... over de crisiskaart voor verwarde mensen. Onno Hoes is voorzitter van het schakelteam Personen met Verward Gedrag. U hoorde het al in het journaal. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft onderzoek gedaan... naar de veiligheidsrisico's van hennepkwekerijen in woonwijken. die ligt straks de belangrijkste bevindingen toe. En we kunnen het er mooi ook over hebben met D66-kamerlid Vera Bergkamp. Want vanaf vandaag gaat een speciale commissie aan de slag... met het opzetten van een proef waarin de teelt van wiet wordt gereguleerd. Goedemorgen daarbij, bij deze meneer Hoes en mevrouw Bergkamp. Goedemorgen. Ja, je je knipt even met je ogen. Hein? Kim Putters, ook ja. nog altijd hier. En er zit een hele andere ja. bezetting aan tafel. Ja. Zo doen we dat hier in Spraakmakers. We beginnen gewoon weer, weer helemaal opnieuw. Eerst gaan we het hebben over een thema... dat eh, vooralsnog zo ongeveer schittert door afwezigheid... in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Want bij Spraakmakers bepalen wij niet 100% zelf de inhoud. Maar we willen graag ook juist input hebben... van mensen uit dat netwerk van Spraakmakers... en ook onze gasten die bij ons zijn. En meneer Putters, als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Is er één thema wat veel meer en veel dominanter zou moeten zijn... in aanloop naar die verkiezingen, wat u ja, betreft? Nou ja, ik dacht, zo drie weken voor de verkiezingen is het toch goed... om, om nog eens duidelijk uh, op tafel te leggen dat uh, waar het gaat om de zorg... en om ja, het werk voor mensen met arbeidsbeperkingen. Dat daar een hele belangrijke taak voor gemeenten uh, ligt. En dat, uh, ja, in mijn ogen, dat nog betrekkelijk weinig... in de verkiezingen naar voren is ja. gekomen. Dus ja, dat, uh, hoe gaan we met onze ouderen om? Hoe spelen we in op voldoende mantelzorgers? Hoe zorgen we dat werkgevers goed beschut werk voor uh, mensen met arbeidsbeperking kunnen mm -hmm. creëren. Dat zijn de grote vragen waar de nieuwe colleges... van burgemeester en wethouders straks uh, toch een uh, forse ja. taak aan hebben. Want zijn natuurlijk de eerste verkiezingen sinds die hele decentralisatie? Ja, nou niet... Kijk, Het, het is natuurlijk al jarenlang... De Ja, dus ja. de gemeenten hebben in de afgelopen jaren... Uh, steeds meer taken gekregen. En je ziet ook dat de wetmaatschappelijke ondersteuning bijvoorbeeld... Dus, uh, waar veel uh, van de ouderen mee te maken hebben... Mm -hmm. die hulp heb, nodig hebben. Um, ja, daar hebben gemeenten al heel lang taken in. En ook de vorige verkiezingen... Gingen daar al over, maar nu gaat er wel een hele grote uh, verantwoordelijkheid naar gemeenten met veel geld. Uh, en is het ook eigenlijk misschien wel de eerste keer dat ze echt zelf meer keuzes kunnen gaan maken met hun omliggende gemeente over hoe ze dat willen gaan ja. doen. En hoe ze er zo voor zorg voor willen dragen, dat er voldoende voorzieningen voor mensen zijn. Ja. Dat ligt nu wel echt lokaal. Maar uh, is het misschien, decentralisatie is natuurlijk niet het meest sexy woord in aanloop nee, naar een uh, nee, verkiezingscampagne. Nee. Dus ligt daar ook nee. een van de oorzaken? Ja, uh, decentralisatie. Het is wel een beetje een besmet woord geworden. Als wij kijken, uh, we vragen dat mensen regelmatig ook in onze onderzoeken bij het SCP. Voor veel mensen is het verbonden met bezuinigen. Dus je ziet toch dat als mensen terugblikken op de afgelopen jaren... ja, de zorg is wel naar gemeente gegaan, maar het Rijk heeft bezuinigd. Dus er wordt nog steeds sterk naar de landelijke overheid gekeken. Uh, nou, daar, dat begrijp ik. Mm. Maar ondertussen liggen de taken wel lokaal... en moeten er wel keuzes gemaakt worden. Ja. Maar het is inderdaad geen sectiebegrip... en het wordt ook soms in het negatief daglicht ja. gezet. Maar als je ja. dan wat concreter zou maken... wat, voor, wat, wat Wilt u dan horen? Visies, plannen? Het lijkt mij buitengewoon boeiend om van uh, de lokale politieke partijen... te weten hoe ze aankijken tegen het organiseren van voldoende uh, hulpverlening. Maar zijn er genoeg mantelzorgers? Om één ding te noemen. Uh -huh. Ik heb net uh, samen met het Planbureau voor de Leefomgeving... hebben we net nieuwe gegevens binnen... over uh, hoe de demografie in gebieden in Nederland zich ontwikkelt. Dus kortom, hoeveel ouderen er in een aantal gebieden in Nederland zijn. Dan zie je met name in de grensstreken, maar ook in Zeeland... zie je dat de vergrijzing enorm gaat toenemen de komende tien... 15 jaar. En wij voorspellen daarin dat er niet voldoende mantelzorgers zullen zijn. Ja. Dus als je nu in je, in je collegeakkoord een aanname neemt dat er wel meer mantelzorg verleend zal kunnen worden, terwijl er veel meer ouderen bij komen, dan kom je slecht beslagen ten ijs. Ja. Uh, nou, Dat zijn dingen waar ik lokale politieke partijen wel over zou willen horen. Wat ga je dan doen? Ga je meer investeren in hulpverlening? Uh, ga je met werkgevers praten over de vraag of er toch wat meer mantelzorg verleend kan worden aan de randen van de dag en dat werknemers iets eerder naar huis kunnen. Ik noem, ik noem maar een paar opties. Hmm. Nou, ik ben heel benieuwd hoe politieke partijen daar lokaal over nadenken. Ja, en dan zouden ja. eigenlijk de kiezers zouden ook in aanloop met alle debatten die worden nou, gehouden... daar kijk, veel actiever in moeten zijn. Uit al, vraag onder, is. Uit ja. al onder, onze onderzoeken komt steeds naar voren dat in ieder geval... de ouderenzorg in de top drie van de grootste zorgen van de Nederlanders staat. Ja, ja. Dus iedereen, iedereen denkt eraan, is er mee bezig... of heeft ouders of grootouders die het misschien nodig hebben. We hebben even wel gekeken naar aanleiding van de tafelbezetting hier. <laughs> uh, meneer Putters, zelf bent u natuurlijk van PvdA-huizen... De PvdA in Hardingsveld Giesendam heeft niet eens een zorghoofdstuk... in het hele programma staan. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is een ja. aderlating geweest dat ik zoveel afstand heb moeten ja, doen... Ja, van ja, de politiek. Ja, ja. Ik ben al vijf jaar niet meer actief... dus ik, ik heb me er niet mee bemoeid. Ja. Maar dat is, dat is wel dan Heb ik toch iets verkeerd gedaan in het verleden om die zorgen mee te geven? Nee, ik zal ze er eens op gaan bevragen, want ik ben nu een kiezer... Die, waarvan wel duidelijk is wat hij zal stemmen. Mm -hmm. Maar ik bemoei me niet met de actieve politiek, ook niet in mijn dorp. Nee, maar nee. dat zou dus wel moeten gebeuren. In ieder geval uh, zou, nou, dan, zou een partij daar doen. actiever in ja. ja. moeten zijn, zo ja. bedoel ik het. Ja. En meneer Hoes, u bent nu waarnemend burgemeester in Haarlemmermeer. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar het debat over Schiphol vooral de campagnes uh, domineert... Toch? Ja, nou ja, we hebben overigens nu geen gemeenteraadsverkiezingen. Pas in november. Oh, omdat wij okay. gaan samen met de gemeente Haarlem, Lied en ja, dat Dus 1 november zijn bij ons de verkiezingen. Maar dat wil niet zeggen dat dit soort discussies bij ons niet plaatsvinden. Want ik denk dat, uh, dat meneer Putters helemaal gelijk heeft. In het feit dat je juist op wijkniveau moet kijken. Van hoe ziet onze samenleving eruit? En wat voor soort samenleving wil je mm -hmm. eigenlijk hebben? Of dat nou Haarlemmermeer of Valkenburg of Maastricht of Utrecht is. Dat maakt niet uit. Uh, en je ziet in onze ervaring ook vanuit het schakelteam. Dat de wijkagenten eigenlijk, als je nou de hele politieorganisatie, met alles wat gereorganiseerd is. Ook veel bezuinigingen. Maar dat ondanks dat alles toch die wijkagent het best geïnformeerde eigenlijk is van alle functionarissen ja. die ik me kan voorstellen aan de hele zorg- en veiligheidscircuit. Uh, maar dat daaromheen die hele zorgsector nog steeds aan het zoeken is naar die nieuwe balans. En dat alle politieke partijen, ook in mijn gemeente, daarnaar zoeken van, van hoe moeten we dat nou organiseren? Wie heeft welke rol? En dan denk ik inderdaad, die wet maatschappelijke opvang, die, die WMO, Ja, daar zijn gemeenten nu net een beetje aan gewend. Hè? De, de eerste ja. kleerscheur, daar zijn ze allemaal een beetje doorheen. En nu kun je daar de volgende stappen in maken. Dus ik denk dat nu precies het moment is om die discussie goed aan, uh, uh, aan, aan te geven. Om te zeggen, jongens, nu gaan we die WMO weer nieuwe inkooprelaties starten. Met GGD, met GGZ, met alle zorginstellingen. Ja. ja, nu moet je je kans pakken. Maar daar ook veel meer over naar buiten treden. Dus, ah, daar ja. veel over naar buiten treden. Uh, ik, ik zie het debat in de gemeenteraad wel, ook als het over woningbouw bijvoorbeeld gaat. Hè. Dan ga je kiezen hoeveel woningbouw, hoeveel koopwoningen, hoeveel sociale woningen, hoeveel koop, hoeveel huur. Mm -hmm. Uh, ook daar speelt diezelfde discussie eigenlijk voor wat voor samenleving willen hebben. En dat is denk ik een van de belangrijkste thema's... voor de politiek in de breedte voor de komende jaren. ja, ja. ja. En dat is ook wat in Amsterdam centraal staat. Mevrouw Bergkamp, u wilt hem al aankomen. We hebben ja. natuurlijk ook even de, de D66-zorgparagraaf ja. bekeken in Amsterdam. Die is er wel namelijk. Dus dat, de nadruk ligt overigens wel op woningbouw, op leefbaarheid... op duurzaamheid in het verkiezingsprogramma. Maar daar staan wel uh, thema's als ontlasting van mantelzorgers. Uh, daar zijn ze inderdaad. Een plan voor zorgopers op lokaal niveau, uh, nieuwbouw moet zorg- en leeftijdsbestendig zijn, zijn dit, meneer Putters, ook de plannen van u? Zegt ja, dan wordt het concreet. Ja, en dit zou ik als in kiezer ook worden. inderdaad van partijen willen horen. En ook al ik, zou erin geïnteresseerd zijn of andere politieke partijen dat ook vinden of met andere ideeën komen, want dan mm -hmm. valt er dus echt iets te kiezen lokaal. Ja, in ja, zoverre, ja. mevrouw Berg, deze 60 komt er dan nog, nog best goed vanaf. Nou, wat fijn, en ik heb nog geen woord gesproken. <lacht> ja. en het is nu al graag <lacht> <een> gezondheid, <lacht> ja. dus dat valt dan weer ja, mee. Ja, ja. Maar ook het onderwerp bijvoorbeeld van het ontlasten van de mantelzorgen vinden wij heel belangrijk, en we hebben. D66 van de VVD onlangs een plan gelanceerd... over de deeltijdsverpleeghuiszorg. Even om eh, ervoor te zorgen dat mensen langzaam kunnen wennen... aan de stap om naar een verpleeghuis ja. te gaan. En nu zie je dat gemeenten respijtzorg aanbieden... Ja. zodat die mantelzorger eh, ontlast kan worden. Maar dat is vaak kortdurend en incidenteel. Mm -hmm. En wij willen heel graag dat dat breder is, langer structureler. Dus we hebben toevallig Sofie Hermans van de VVD... En, ja. en gisteren ook een aantal werkbezoeken eh, gebracht... aan een aantal verpleeghuizen en zorginstellingen. En er is gewoon... Heel veel belangstelling en uh, positiviteit om na te denken... over nieuwe woon-zorgcombinaties. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om hier veel aandacht voor te hebben... in de komende weken, maar ook daarna. Wij zien in veel van onze onderzoeken dat mensen uh, niet weten... wat de mogelijkheden zijn, of ze ondersteund kunnen worden... of ze ergens aan kunnen kloppen voor hulp. Dus het is volgens mij ontzettend belangrijk. Dus dat is eigenlijk een beetje de oproep die ik doe... om, om het er veel over te ja. hebben. En dit zijn de uitgelezen weken Zeker. om het over dit soort dingen... Uh, ja, maar daarmee, daarmee denk ik ook, als ik jullie beiden zo horen, om meer flexibilisering. Hè? Wat je natuurlijk zag in die afgelopen... Jaar met al die nieuwe contractvormen die er kwamen dat alles toch weer vanuit oude hokjes in nieuwe hokjes werd geplaatst. Mm -hmm. En wat volgens mij de opdracht voor de komende jaren is om die verschillende domeinen veel meer te doorbreken eigenlijk en, en de breipennen doorheen te steken. Ja. En dan denk je, jongens, hier staat een persoon of een familie, of een wijk, hoe kunnen we daarvoor die oplossen? En we hebben altijd allerlei algemene oplossingen. En dat moet ook, als je gaat decentraliseren, een juist idee geweest, we gaan veel meer ruimte ja. geven aan gemeentes ja. om tot, tot flexibilisering te komen. Ja. En toch zie je nog steeds dat voor het gemak, een soort, soort schijnzekerheid die dan opbouwt, dat gemeenten weer nieuwe hokjes zijn gaan creëren. Ja. En als gemeente... dat nou de slag kan zijn ja. die ze gaan maken de komende jaren, nou dan ga je volgens ja. mij enorme winst bepalen. En dat ja. zie je volgens mij ook terug in het werk waar u nu ja. hiervoor ja. te gast bent als Klopt. het gaat om inderdaad dat schakelteam van personen met verward gedrag. Gaan we het nu over hebben. Meepraten? Gebruik Spraakmakers of volg ons op Facebook. Want daar bent u de voorzitter van, meneer Hoes. Uw ja. team heeft de afgelopen maanden hard gewerkt... om voor iedereen die dat nodig heeft de crisiskaart toegankelijk te maken. Dat is een kaartje, zo groot als een bankpas. En er staat dan op wat omstanders moeten doen... als de drager van die kaart in een psychische crisis verkeert. As we speak, zo ongeveer wordt de website gelanceerd... Ja. Hè, voor het gebruik van die crisiskaart. Gaat dit het verschil maken, denkt u? Nou, het verschil is een groot woord mm -hmm. want het is een hele complexe materie, maar wat het wel gaat, gaat opleveren is dat mensen zich rustiger gaan voelen, rustiger gaan gedragen ook en veel meer het gevoel gaan krijgen als ik de crisiskaart op zak heb. Waar dus kunnen we daar wel op zijn een aantal gegevens op staan. Uh, dan weet je als iemand met jou in contact komt... en die krijgt die kaart van jou... dan weet hij welke eerste hulp er geboden moet worden... Of wat je medicijn is, wie je familie zijn. Allemaal allerlei persoonlijke gegevens die je anders niet weet. Ja. Dus dat betekent... we zijn al net uit het circuit dat je door de politie wordt opgehaald. Dus we zijn nog steeds weer met psycholance en ambulance... en allerlei andere zorgmethodes bezig. Uh, maar dat je ook nog weet dat iemand meteen... jouw dossier opent als het ware wat je bij je hebt... Ja, dat geeft veel meer rust. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je hulp krijgt... dat je al rustiger bent, maar dat je ook ook nog eens wat makkelijker de straat op durf te gaan. Want je denkt, als het Ik fout gaat, bij me. dan hoeven we wat minder ja. bang te zijn. Ja. Dus het geeft veel meer relaxedheid eigenlijk. Dat er iets nodig is, een duidelijkere oplossing... dat is wel duidelijk geworden, zeker met de cijfers van de afgelopen dagen ook weer. Ruim 83.000 keer is de politie afgelopen jaar uitgerukt... voor incidenten met mensen die verward gedrag vertonen. Het aantal incidenten is daarmee de afgelopen vijf jaar met 60 procent gestegen. Kunnen we concluderen dat er ook daadwerkelijk meer mensen met verward gedrag... Die incidenten veroorzaken of kan het ook nog met vormen van registratie te maken hebben? Ah, slimme vraag. Want uh, dat is inderdaad het geval. Uh, wij zijn nu samen met het RIVM bezig om deze cijfers te analyseren. Uh -huh. We zullen begin april uitkomen met de eerste analyse. We zijn er nog niet klaar mee, dus we zijn dan pas klaar. Uh, dan zijn we aan het eerste keer aan het kijken van het aantal meldingen over hoeveel unieke personen hebben we het nu eigenlijk. Ja. Uh, en bij die personen ga je ook nog eens kijken hoeveel ja, recidivisten zitten er bij. Hoeveel meldingen heel vaak? Ja. En dan ga je ook nog eens kijken van als er over iemand vijf of tien keer gemeld is. Is dat binnen één week of is dat binnen drie ja. jaar bij wijze van spreken geweest? Dus we gaan naar een veel betere, diepere analyse en dan zal waarschijnlijk blijken dat die 83.000 ja, dat ga je terugbrengen. Tot misschien wel, ja, ik ga nu maar even een schatting maken. Misschien wat 10.000, 15 15.000 mensen waar ja. we het over hebben. Waar echt een probleem mee is. En dan kun je maatwerk gaan leveren. Om te kijken, oké, okay, dat is de analyse. Mm -hmm. En zo kunnen we die mensen weer ja, in een, een betere, comfortabele situatie krijgen. Want we horen natuurlijk wel ook, nou ja, de vorige minister van Gezondheidszorg, Edith Schippers, heeft dat aantal beschikbare bedden van 20.000 of 30.000 naar 20.000 teruggebracht. Voor 2020 dan moet dat gerealiseerd zijn. Ik hoorde vanochtend ook weer een arts van de spoedeisende hulp vertellen. Dat hij merkt dat er echt wel een stijging is. Van mensen met verward gedrag die ook op de spoedeisende hulp komen, maar zij niet altijd goed raad mee weten. Wellicht dat die crisiskaart dan ook op zak zou uh, zijn. En nou, ja, ja, haalt daar u, nog eens mee bezig. Hou je, je nu wel, wel heel veel door elkaar? Zij zitten wel vaak dat zij dat zeggen: van ik. wij krijgen mensen ja. met, met dat gedrag en wij zijn ja. somatisch. Op lichamelijke klachten zijn wij ja. Ja. helemaal bij de tijd. Ja. Maar psychisch is het nog wel eens lastig. Maar het scheelt heel veel of iemand in een eerste crisis is van psychose of een combinatie van dingen, of dat iemand bijna in een forensische kliniek terecht moet komen. Ik bedoel daar. Daar zit wel een wereld van verschil tussen. Dat was een beetje het probleem vorig jaar. En hebben we wel eens vaker gehad met de politie... als ze cijfers presenteren... dat als het over mensen met verward gedrag gaat... dat het over zware criminelen gaat. Nou, dat is maar een hele, heel klein deel van de groep. Dus de eerste waar ik het over had... de bezuinigingen in de GGZ. Misschien heeft het meegewerkt. Daar, daar, daar wordt verschillend over gedacht. Ja. Um, maar het is wel een feit dat de hoogbeveiligde zorg dat daar te weinig bedden voor waren. Ja. Uh, wij zijn nu de afgelopen maanden in gesprek gaan, een hele taai discussie weerom met zorgverzekeraars Nederland en met GGZ om dat probleem op te lossen. Want het ministerie zegt, we hebben er genoeg geld voor. Er staat ook echt, echt een berg geld op de begroting van VWS. Er zijn in principe genoeg bedden. Maar op de een of andere manier wordt de vraag niet goed genoeg gesteld. Een van de dingen waar we nu achter komen, dat is, ja, dat is best een ingewikkelde eigenlijk is dat sommige GGZ-instellingen hebben gezegd van we hebben geen bedden nodig omdat ze eigenlijk het personeel niet hebben wat het kan of wil doen. Want mm. het gaat over zware gevallen, dus je moet nogal wat in huis hebben... om dit aan te kunnen. Ja, ja, ja. Um, dus dat betekent dat er heel veel discussies achter vandaan komen nu. Mm. Nou, en dat proberen wij nu ook allemaal goed in kaart te krijgen... en daar met partijen over te praten om het te proberen op te lossen. Ja, want ik begrijp nooit, mevrouw Bergkamp, kijk u ook even aan... als ja. je hoort dat de GGZ al jaren 300 miljoen euro uh, op de plank heeft liggen. Ja. Dan denk ik, hoe kunnen we al dit soort verhalen horen die heel schrijnend zijn... en er, daar is kennelijk geld beschikbaar. Daar kan het niet aan liggen. Nee, er is voldoende geld en er zijn ook voldoende bedden... dus daar ligt het probleem niet. Maar wat je ziet is dat mensen vastlopen in het systeem. Ja. Dus dat mensen vaak meerdere problemen hebben... en dan moeten ze naar nou, het ene loket voor de uitkering... het andere loket uh, voor een huis. En mensen lopen vast in het systeem. En het is te ingewikkeld. En ja. ik denk dat daar een oplossing zou kunnen liggen. En daarnaast is het natuurlijk zo... als we het hebben over verwarde mensen... Ja, dan is die groep natuurlijk ook wel heel erg uitgebreid. Hè. Er zitten ook mensen soms bij met dementie. Er zitten ja. mensen bij met verslavingsproblematiek. Mensen met een verstandelijke beperking. Dus het is een hele complexe groep. Ja. Maar ik vind het idee bijvoorbeeld van zo'n crisiskaart... Ja, vind ik een mooi instrument om daarmee ja. te beginnen. Maar het is ook de vraag... hoe krijg je zicht op die kwetsbare mensen... die we niet in het versier hebben? En, dat en die ook mij... niet die crisiskaart bij zich hebben. Exact. Ja, ja. Laten we wel even nader inzoomen op die, op die kaart die er is. Uh, Daniel de Greef is coördinator crisiskaart in Midden-Brabant... maar vooral belangrijk ervaringsdeskundige. Mijn collega Maarten Bleumers die is met haar naar een plek gegaan... waar zij zelf menig crisis heeft meegemaakt. Daar woonde ik. Gewoon een flatje, tweede verdieping. Ja, ik ben hier uh, ook verslaafd geweest. En ook afgekikt. En een heel veel uh, crisissen meegemaakt. En een hoop uh, ellende. Vertel eens wat er is gebeurd. Nou, een van de grootste crisissen die ik hier heb gehad... was mijn laatste suïcidepoging. Ik had uh, alle medicijnen die ik had ingenomen. Alle paracetamol. Ik spaarde medicatie om... Uh, ja, om uiteindelijk suïcide te plegen. Heel veel drank erbij, drugs erbij. Lagen afscheidsbrieven in mijn appartement voor iedereen. En, um, maar ik ben naar het ziekenhuis gebracht, maar ik was nergens geregistreerd. Dus ze konden mij niet vinden. Ik had één vriendin gebeld, dus die wist wel dat er iets aan de hand was. En de dag erop moesten ze dus in mijn appartement gaan kijken van... ligt ze daar? Ja, en als ik dus een crisiskaart had gehad, dan was sowieso mijn buurman hier, waar ik echt ontzettend goed contact mee had, was mijn eerste contactpersoon geweest. En uh, die had in ieder geval mijn familie en vrienden in kunnen lichten. En die was met mij meegegaan naar het ziekenhuis, want uh, was heel eenzaam. Ik heb uh, borderline. En als je borderline hebt, uh, dan heb je een heftig bestaan. Want alles gaat van 0 naar 100 procent. Niet alleen in de positieve tijden, maar vooral in de negatieve tijden. Mijn meeste crisissituaties zijn geweest dat ik heel erg agressief ben geweest. Spullen gooien, tegen ramen slaan, heel hard schreeuwen. Ja, ja. Dat is bedreigend voor mensen. Zeker. Ja, Zeker. die niet weten hoe ze daarmee om nee, te gaan. Ja, was heel moeilijk. En wat mensen heel graag doen is je troosten en je beetpakken. En dat is iets waar ik niet tegen kan. Daar word ik heel agressief van. Dus dat zou ook heel mooi hebben gepast op mijn crisiskaart. Wat daar mijn... had gestaan. Ja, raak mij niet aan. Ik hou niet van als mensen me aanraken. Als je mij rustig had bejegend op een afstand, dan kwam ik echt al tot rust. Mijn drank werd ook wel eens weggegooid. En mijn drank was mijn overleving. Dus daar werd ik ook boos van. Ja. En zo... Maar dat is een klein kaartje, moet je ja. dat erbij voorstellen. Ja, en uh, daar zou dan echt letterlijk op staan. Ja in geval van crisis raak me niet aan. Ja. Zou jij in een crisissituatie dan in staat zijn om... als bij wijze van visitekaartje zo'n kaartje uit te delen? Of wordt er dan ook iets verwacht van de ander? Ja, het is tweeledig natuurlijk. Ik denk wel dat ik hem overhandigd had kunnen hebben. Maar als je te maken hebt bijvoorbeeld met politie... die hebben één voordeel dat ze in je portemonnee mogen kijken... of in je telefoonhoesje. En dan vinden ze hem wel. Ja. En het feit dat ze die kaart op zak hebben, dat het geregeld is... ik kom op een goede plek, ik krijg de goede medicatie... Ja. ik word goed bejegend, geeft al rust. Ja. Ja. Laat eens zien, die crisiskaart. <laughs> ja, ik heb hem niet. Nee, zeg je nou? Ja, dat zeg ik nou. Hoe komt dat? Iedereen die een crisiskaart invult, ja. heeft een crisis meegemaakt. Ja. Jij gaat hem ook niet jij. invullen. Nee, maar jij hebt ze wel meegemaakt. Ja, maar wel in een periode dat ik echt enorm veel dronk en gebruikte... Mm -hmm. en dat ik nog geen behandeling had gehad voor mijn borderline. Dat hoor ik ook vaak, want ik kan het allemaal wel alleen. Ja, en zolang dus... ze daar denken, zijn ze ook niet toe aan een crisiskaart. Dan kun je geen crisiskaart invullen. Wanneer adviseer jij dan wel om hem in te vullen? De mensen die bij, bij mij bijkomen, uh, komen omdat ze een crisiskaart willen. Ik ga niemand uh, aansporen om een crisiskaart te nemen, ja of nee. Je ja. kijkt nog even omhoog, hè? ja is het wachten om hier te zijn, dat is raar want het is een half jaar terug maar ik moet zeggen dat het me wel iets doet had ik niet verwacht, want uh, ja, ik, ik ben een half jaar weg nu ja, veel meegemaakt veel geschiedenis en blij dat ik het uh, achter me heb kunnen laten ja het verhaal van Daniel de Greef was dat. Uh, nou, volgens mij geeft het, maakt dit ontzettend duidelijk. Jullie zeiden dat al ook ja. tijdens uh, het beluisteren van deze reportage... wat het belang kan zijn uh, van die crisiskaart. Hoes, ik probeerde me tegelijkertijd voor te stellen. Maarten die stelde ook de vraag... Van, weet je, als je in een crisis zit, haal, ja, ben je dan in staat om hem tevoorschijn te halen? en uh, Neem je hem altijd mee, bijvoorbeeld? Ja, nou ja dat dacht ik ook inderdaad. Uh, en ik heb het met een aantal mensen over gehad en die zeggen ja... Uh, het, het feit dat we hem bij ons hebben... is wel uh, het teken ook dat we hem actief willen gebruiken. En we zijn ook in staat om dat te hm. doen. Um, maar kijk, het zou toen nog het allermooiste zijn... zoals je vroeger dat Donald cordiciel om je nek had... Ja. dat je op een gegeven moment een vaste plek hebt waar je zoiets hebt. Maar dan nog moet de politie of iemand anders er wel weer bij mogen. Hè? Dus weet je je moet ook de integriteit van iemand zelf weer respecteren. Ja, ja. Kijk, We hebben er nu maar 1500 in Nederland. We hebben gezegd, we kunnen alles blijven uitdiscussiëren tot van ons wegen. We gaan nu gewoon ermee aan de slag. Er is een website, eh, crisiskaart.nl. Daar kun je precies voor volgen van, is het iets voor mij? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik die kaart invullen? Mm -hmm. En wie kan me daarbij helpen? Hè? Je moet er wel consulenten bij hebben, dat is wel zo verstandig... die helpen bij het invullen. Um, ja, en als je dat gaat doen, dan gaat langzamerhand gaan we het opbouwen... en dan komen die kinderziektes vanzelf ja, te bouwen. Want u heeft een crisiskaart bij u. Niet van ja. u, voor de duidelijkheid, nee, maar een voorbeeldfunctie in dit geval. Het is echt een uitklapkaartje, dus het is wel wat leesvoer. Ja, nou ja je maar, het, maar het is heel voor te stellen Als iemand echt op straat... Nou, meneer Putters, stel dat u iemand ziet die, die inderdaad uh, in een zware crisis zit... Ziet u zelf die dan die kaart hebben nou, voor? Het, het ziet er heel overzichtelijk uit. Maar volgens mij kan het ook een belangrijke functie... voor de persoon zelf hebben. Omdat dat. je weet uh, dat je in een bepaalde situatie... in de problemen kunt komen. En de, even de afspraken zien. En mm -hmm. ook gewoon zien wat de effecten op jou zelf zijn. Op je gedrag zijn. Is juist in de psychiatrie heel belangrijk. Dus het heeft volgens mij een functie voor de ja. persoon... in kwestie zelf. Als voor de omgeving. En het ziet er heel overzichtelijk uit eigenlijk. Hoe staan zorgverleners hier tegenover? Want die hebben natuurlijk ook hun, hun eigen uh, kennis van ja. hoe ze in bepaalde situaties ja. op mensen reageren. En misschien dat er op dat kaartje heel iets anders staat. Hè? Ja, nou, dat, dat is heel interessant. Want uh, het is juist de bedoeling dat de persoon zelf in charge is. Ja. Uh, want een van de problemen waar je nu na tegenaan loopt... is dat, en wat hoorde je wat Daniela net ook zeggen in de reportage... andere mensen denken dat zij weten wat goed is voor mij. Mm -hmm. Maar andere mensen weten dat helemaal niet. Dat weet je alleen zelf het beste. En zeker in zo'n crisissituatie. Dus je moet eerst uitgaan van wat de mensen zelf aangeven... en je professionaliteit ook een stukje achterwege laten. Uh, en dan maar de goede weging proberen te ja. maken. En als iemand op zo'n moment iets heel anders aangeeft en roept die in een crisis is, ja. dan wat dan op dan het moet je kaartje je staat. Dan moet je ah, ja. dus toch het kaartje hanteren. Ja, wat kijk, je moet toch die persoon tot rust krijgen. Nou, dat is overigens wel de reden waarom we steeds zeggen van, je moet wel met een professional dat kaartje invullen, ja. zodat iemand zich ook realiseert. Dat zijn overigens vaak ervaringsdeskundigen die dezelfde dingen hebben meegemaakt, maar die ook verstand van zaken hebben echt. Weet je, dan, dan vul je ook de goede dingen in. Mm -hmm. Maar we hadden het net al even in het voorgesprek over. Staat er staat ook in van dat de hond uitgelaat moet worden. Bijvoorbeeld het feit dat je in paniek raakt, alles in paniek van wat gaat er nu gebeuren, waar ga ik naartoe? Oh jee, de hond moet uitgelaten, de vis moet, moet, moet eten krijgen. Dat staat er allemaal op. Ja. Uh, dus ja, dat geeft heel veel rust aan mensen. Zou elke gemeente dit in ieder geval moeten faciliteren? Of is dit gewoon nu landelijk als mensen denken, ik wil dat graag daar gebruik van gaan maken, dan moeten ze zich gewoon op die website nou, Op de website kun je melden. inderdaad kijken van waar de consulenten bij jou in de buurt ja, ja. zitten. Uh, wij gaan overigens wel uh, direct na de gemeenteraadsverkiezingen aan iedere aan alle coalitie onderhandelende partijen een brief sturen met wat tips over wat zij het beste zouden kunnen doen voor de komende jaren om mensen met verward gedrag een beter vangnet te bieden. Mm -hmm. En we gaan zelf zover dat we concrete teksten willen aanleveren die ze in hun coalitieprogramma kunnen opnemen. Ja, om dit hele circuit eigenlijk gewoon beter te gaan, ja. gaan voeden. En als we het dan over lokale zorg hadden? Dan ja, dan ja nee, het voorbeeld. automatisch aan op elkaar. Ja, ja. Ja. ja, en ik denk dat we juist bij deze groep mensen moeten bedenken dat is geen kleine groep. Het is potentieel ook niet voor de toekomst, want niet iedereen maakt de versnelling van onze samenleving zo gemakkelijk mee. En ja, weet je, er is vaak een combinatie van, van, van, van ziekte en, mm -hmm. en, en, en nou ja, onze maar dat zal in de toekomst niet minder worden. Dus ik vind het heel belangrijk werk wat deze uh, ja, groep doet. Eens dat, mooi uh, hulpmiddel, ja. zeker. Ja. Ja. Ja. En zo zijn er nog vele meer nodig. Maar deze is in ieder geval vandaag gelanceerd... waar mensen gebruik Dankjewel. van kunnen gaan maken. Wij gaan straks verder praten over de gereguleerde wietteelt. De wietwet, zogezegd, van Vera Bergkamp. Blijf luisteren dus voor het laatste half uur van Spraakmakers. Ja. NTO Radio 1. It's high time to stop this hell on earth. Ruta is de hel op aarde en daar moet een einde aan komen. Ondanks de resolutie gaat het geweld nog door. Every minute the council waited on Russia. The human suffering grew. Nieuws en call. Het Mauritshuis ligt de komende weken het meisje met de parel van Vermeer helemaal door. Herbert het schilderij wellicht meer geheimen nog. Wat je hierbij gaat zien is de naakte waarheid. We weten eigenlijk niet hoe hij te werk ging. Ik hoorde graag meer over ik denk luisteraars ook. Lara Rensen met nieuws en Koop. Elke werkdag van 4 tot half 7. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Maar wat is nou eigenlijk het nut van je stem uitbrengen? Nou kijk, je kunt je gemeente zien als een koor. Doem, doem, doem, doem. Iedere persoon draagt iets bij. Want elke stem brengt een ander geluid. Gemeenten werken het best wanneer we allemaal worden gehoord. Dus ook jij, want elke stem telt. Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl.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 Wist je dat fysiotherapie al enkele jaren een universitaire opleiding heeft? Op de campus van SOMT in Amersfoort... wordt je opgeleid tot universitaire master in fysiotherapie. Ook voor studenten studentengeneeskunde een ideale alternatieve keuze. SOMT University of fysiotherapy.nl uh, Dag meneer Patel, met Anton van uw accountancy. Oh, hallo. Uw omzetbelasting. Ik vrees dat er een foutje in zit... want de energiekosten zijn ruim 50% lager. Ja, dat is geen fout, dat is gewoon heel goed ondernemen. Letlicht van lamp direct bespaart geld. Dus wat let je? Ga direct naar lampdirect.nl. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Saint University of Physiotherapy.nl.